11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Visioenen van een heilig verklaarde vrouw. Nu, de feiten in het nw journaal met Jan van der Putten. Als een slechte school wordt gesloten, moeten de bestuurders niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen, vindt de onderwijsraad. Volgens de onderwijsraad moet de wet worden aangepast om zulke draaideurconstructies te voorkomen. De gemeente Amsterdam had de onderwijsraad om advies gevraagd over het Islamitisch College Amsterdam, dat stond jarenlang bekend als een zwakke school en werd drie jaar geleden gesloten vanwege een leraren tekort. Een deel van de bestuurders wil in hetzelfde gebouw weer een school beginnen en het gemeentebestuur van Amsterdam is bang voor een nieuw fiasco. De ondernemers in de industrie waren deze maand iets minder somber dan in juli. Het was de vierde maand op rij dat de stemming van de producenten verbeterde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondernemers denken dat de economie weer aantrekt. Ze waren vooral minder somber over hun voorraden en de verwachte productie voor de komende maanden. In Japan is de lancering van een nieuw type raket mislukt. De Epsilon, die een telescoop in de ruimte had moeten brengen, stond klaar op het platform, maar ging na het aftellen niet de lucht in. De lancering is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Epsilon is met 24 meter half zo groot als de oude Japanse H2A-raket... en bovendien veel goedkoper. Tien Nederlandse componisten zijn van plan... om een nieuwe muziekrechtenorganisatie op te zetten. Ze zijn ontevreden over de bestaande organisatie Buma Stemra... Die zorgt ervoor dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers worden betaald. wanneer hun muziek ergens wordt gedraaid, bijvoorbeeld op de radio. Volgens componist Melchior Rietveld worden hun belangen nu niet goed behartigd. En op het moment dat ze dat aangeven, worden ze volgens hem geïntimideerd. En je blijft toevallig uh, een, een beetje langer aanhouden om te zeuren... Uh, omdat je gewoon inzage in je, in je eigen muziek gebruikt wilt hebben. Dan huren ze het, uh, het duurste advocatenkantoor van Nederland in... om je volledig uh, mond dood te krijgen. Dat is eigenlijk de situatie. De nieuwe muziekrechtenorganisatie moet vooral transparant worden. Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers willen inzage krijgen... in de manier waarop hun muziek wordt gebruikt.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 Dan het weer nog vanmiddag veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en ook dan ongeveer 23 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en droog. Mag het licht uit op de snelweg? Over anderhalve minuut ben ik er weer. Tot zo.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 De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Ze leefde alweer zo'n acht eeuwen geleden, de Duitse mystica Hildegard van Bingen. Haar werk Skivias, waarin de heilig verklaarde kloosterzuster haar visioenen beschreef... schijnt fascinerend te zijn. De trilogie van deze eigenzinnige en voor haar tijd vrijgevochten vrouw... wordt nu vertaald door klassicus en filosoof Mieke Kok. Ik praat zo met haar. De introductieweken voor studenten zijn begonnen... en dat terwijl veel studenten nog op zoek zijn naar een kamer dan kan het studentenhotel uitkomst bieden. En afvallen kan tegenwoordig ook door de vetcellen in je lichaam af te koelen. Of kun je dat maar beter niet doen? Over die vraag zometeen debat. Wilt u aan uw lijf geen polonaise? Surf naar degids.fm. Langs ruim 30 snelwegen in de Randstad en in het zuiden van het land... blijven vanaf volgende week de lichten uit als het donker wordt. Dat is een bezuinigingsmaatregel van de Rijkswaterstaat. Nou blijkt uit internationaal onderzoek dat zo'n maatregel tot meer verkeersdoden leidt. Reden genoeg om tegen de regering te zeggen: Lampen aan langs de snelweg, anders vallen de doden. Waar of niet waar? Waar? Dat zegt neuroloog Hans Hamburger, voorzitter van de Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek. Meneer Hamburger, waarom moet hij die lampen aan blijven? Ik denk omdat. Ten eerste is iedereen er al aan gewend. Ten tweede wil Rijkswaterstaat die lampen natuurlijk ook aanhouden op. Uh, ...plekken waar het trajectcontrole is, want ze kunnen ze niemand meer controleren. En eh, daarom zullen ze daar ook wel aan blijven... En ten derde is het zo dat als je uh, in het donker rijdt, dan is dat vaak s'nachts natuurlijk. Omdat er dan uh, de neiging is ook om te gaan slapen, omdat men dat s'nachts wil doen, is de, de, de aandacht verminderd. Vigilantie is dan minder dan overdag als het licht is. Het licht kan je dus een beetje helpen om de aandacht erbij te houden. En het kan dus ook voorkomen dat mensen ergens tegenaan rijden, dat ze in het licht zien... Misschien iemand die langs de weg staat met pech... Uh, die zijn het niet doen... of... Uh... Andere zaken, obstakels die op de weg liggen en het is beter, dus als het licht is, dan. De, dat licht is er ook niet voor niks gekomen. Hè? Nee. Dat hebben ze ook uh, allemaal uh, zeg maar, aangebracht in de tijd dat men dacht dat dat uh, de verkeersveiligheid zou verbeteren. Nou hebben opticiens al gewaarschuwd voor meer ongelukken als die lichten uitblijven, omdat automobilisten dan slechte afstanden kunnen inschatten. Is dat ook ja, zo? Nou ja, het is donker, je kan helemaal niks zien dan, hè? behalve wat je eigen auto nou, ja, licht. Ja, precies, je hebt natuurlijk je eigen autolicht een groot licht. Kijk, het licht die autolichten, die hebben ze zelfs verplicht gesteld een tijd lang overdag ook om die aan te doen, omdat dat zelfs ook de verkeersveiligheid zou verbeteren. Dus licht, hè, dat is van bekend, dat houdt je wakker. En als het dus donker is, dan is er kans op een ongeval groter. En wat is nou die besparing? Dat is 5 miljoen per jaar. Hè? Dat is eigenlijk niet heel op de rijksbegroting. En wat ik nou zo raar vind, is dat er dus helemaal niet eens wordt gedacht aan uh, duurzaamheid. Hè? Want die uh, ja. vernietiging van al die lantaarnpalen, of het is, uh, wat als je die uitdoet, de verlichting, die maakt ook warmte, dan gaat dat roesten... en dan moet je het op een gegeven moment afbreken. Dus dat is gewoon kapitaalvernietiging. En eh, niemand eh, praat erover om die zaken te verlichten... met gewoon eh, zonne-energie. We hebben zoveel zon... Dat, eh, dat je daarmee gewoon die zaken gratis kan doen. Dus, dus ik snap er eigenlijk helemaal niks van... dat dit op deze manier eh, wordt besloten en wordt gedaan. En nou, dat is zeg... dus niet... Eh, aan, aan, wordt rekening gehouden met duurzaamheid... en ledlicht en zonne-energie. Rijkswaterstaat beweert dat tijdens de ochtend... en de lampen gewoon aan blijven... En dat geldt dan ook voor knooppunten in tunnels en bescherpe bochten. Ja. Het licht gaat alleen uit langs rustige rechte stukken snelweg. Nou reed ik toevallig op de A2 onder Eindhoven deze week... en daar was het licht al uit en daar waren toch behoorlijk wat bochten in die weg. Uh, deze opmerking van Rijkswaterstelt. Stelt u die opmerking gerust? Andersom geformuleerd. Nou, nee, he? kijk, wij zijn ook natuurlijk helemaal. Kijk, ik, ik word er nu zo uh, bijgesleept als deskundige. En ik ben. Uh, ja, je heeft dus het geleerd, hè? He? He? In het slootvaartziekenhuis. En, en ik heb daar natuurlijk mijn mening over. Maar we zijn in de, in de discussie hierover helemaal nooit gevraagd, eigenlijk. Nee, maar misschien had u eerder de bel moeten trekken dan. Ja, ik heb er al eerder al. Ik zit hier over gezegd in het nieuws. En toen werd er helemaal geen aandacht aan besteed. En nu plotseling, omdat het in het telegraaf staat, wel. Dus de volgende keer weet u waar u terecht moet. Of bij ons. op de vorige pagina van de Telegraaf, ja. <laughs> of bij jullie. Ja. Maar het gaat ook over het milieu natuurlijk, hè? deze maatregel. Ja, dat denk ik wel. Kijk, het enige waar we dit goed voor is... Dat, is uh, dat zijn de dieren die langs de snelweg leven. Die hebben doordat het licht alsmaar aanblijft... Uh, een slecht dag-nachtritme. Uh, dus dat zou een negatief effect... Zijn op, op het dierenrijk, zullen we maar zeggen. Hè? Het, het, dag, het, het, het licht s'nachts langs de snelweg. Ja. Daar zijn wel eens onderzoekjes ook naar gedaan. Maar eh, waar het ons om gaat is natuurlijk de verkeersveiligheid en de kapitaalvernietiging van zaken die zijn aangelegd, met de veronderstelling dat het daardoor veiliger zou zijn. Ik bedoel, dat is toch niet zomaar gedaan. Nou zegt de organisatie die gaat over de verkeersveiligheid, veilig verkeer in Nederland. Uh, dat het uh, gaat vooral om die abrupte overgangen van licht naar donker... en van donker naar licht. Dat doet automobilisten schrikken. Zorg voor een geleidelijke overgang, zegt ja. die organisatie. Ja, ja. nou ja, dat is, als je het toch uh, uit moet doen... dan is dat natuurlijk nog een beetje uh, beter dan helemaal uh, die abrupte overgang. Maar uh, dat zie je bij tunnels ook, hè, dat daar speciaal roosters voor gemaakt zijn. Maar uh, ja... Wat is nou die besparing? Vijf miljoen, hè? Er... Ja, er is toch niks. De ANWB die verzette zich niet tegen die donkere snelwegen. Maar schikt nu toch kennelijk een beetje van uw opmerkingen. Bent u ja. verrast? Ja, ja. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Want uh, er is dus blijkbaar helemaal nooit echt keihard onderzoek naar gedaan. <laughs> in de Verenigde Staten, in Engeland is dat wel onderzocht. En daar blijkt... En dan betekent dus dat het aantal uh, ongelukken, verkeersdoden kan ik niet zo, niks over zeggen, maar het aantal ongevallen wel uh, toegenomen is in de gebieden waar uh, die verlichting is uitgedaan. En zelfs in de Verenigde Staten is een proefje gedaan waarbij ze de ene kant van de snelweg met de brede middenberm verlicht laten en de andere kant niet. En dan zien ze dus dat, uh, dat er op die plek waar het uit is gedaan meer ongelukken zijn. Hans Hamburger is neuroloog en voorzitter van de Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek... over het gevaar van donkere snelwegen. Met dank, meneer Hamburger. Okay. Dan zijn we natuurlijk benieuwd naar uw mening over die donkere snelwegen. Reageer op onze Facebookpagina. De, de officiële opening is op 1 september... maar er wordt nu al druk ingecheckt in de Student Hotel in Amsterdam. In Rotterdam is er ook alleen, maar of Rotterdam het nou leuk vindt of niet... dat het Amsterdam is met ruim 700 kamers de grootste. Een hotel voor studenten... voorziet kennelijk in een behoefte. En verslaggever Robert-Jan Boy... staat al klaar om in te checken bij de balie. Het is al een uh, drukte aan de balie... van het uh, studentenhotel, moet ik zeggen. Er staan mensen te wachten... Met een, uh, met een koffertje hier... waar al van alles in zit. Ja, dat klopt. Gaat het avontuur beginnen? Ja, eerst nou ja, eerste introductiedagen... en dan kom ik weer terug voor vijf maanden. Met wie hebben wij het genoegen? Merel Relo. Mero, hallo. hallo. Kamer uitgezocht. Ja, dat klopt. En wie staat hiernaast? Dat lijkt me de vader. Dat klopt, ja. ja. Jos. Hello. Waarom bent u mee? Eh, omdat ik toch hier toevallig in de buurt moet zijn voor mijn werk. Ja. En eh, ja, kon het mooi mee. Kan ik haar afzetten. Ze heeft inmiddels contact met de receptionist. Ja, woensdag nog de sleutel ophalen om mijn spullen weer te pakken. Het ziet er hier spik en span uit. Een uh, glimmende ruimte. Rechts allerlei tafeltjes en stoeltjes. Ja, Buiten staan bordjes met uh, baseballkoord. Een uh, restaurant, uh, noem alles maar op. He. Allemaal het Engels, allemaal meer, op, geloof ik hier? Vrijwel ja, veel. En hoe lang wil je hier nou logeren? Nu twee nachten en uh, 1 september vijf maanden. Vijf maanden? Ja. Wil je geen kamer vinden? Nee, nee dat lukt er gewoon niet. Er Wordt nu alles geregeld eigenlijk? Ja, dat klopt. Ja, alles uh, zit er al in. Uh, stoel, bed. Dus uh, alleen je eigen spullen. Oh, dus vuile vaat en zo. En vuile handdoeken. En was die links en stinken in de hoek. Dat heb je hier allemaal niet. Wat wordt allemaal gedaan? Jawel. Nee, dat moet je wel zelf doen. Maar... <laughs> dus uh, dat lukt. Het. Misschien kunnen we zo even kijken op je kamer. Is het mogelijk? Ik denk het wel, ja. Ja, dat is prima. Ik uh, ga even kijken. Ja, ik heb sleutels. Dus dat moet lukken. Dit is de stem van uh, Frank Uffe. Correct. Ja. De, de manager van het hotel. Inderdaad, ja. Op dit moment heel druk met uh, de eerste incheckperiode uh, voor Studentenhotel Amsterdam. Dit is je kamernummer uh, en je sleutel. Ja. En ik denk dat Frank meeloopt naar de kamer ja. om de kamer te laten zien. Oké, okay, ja. dankjewel. Oké, okay, fijn verblijf. Dank je. Doei. Het ruikt hier nog helemaal nieuw. Een lange gang, bruine deuren, bruine vloerbedekking. Echt zo'n hotel inderdaad. En dit is de kamer van Merel. Bed. Ja, ik hebben het allemaal gezien. Ik moet een mijn bed zelf opmaken? Kastje hier rechts. TV. Ja, niet zo groot eigenlijk. Nou, genoeg ruimte om uh, van alles te doen. Maar er is ook een bureautje in de kast. Ik denk dat die. Even kijken, wat zal die zijn? Vier meter lang of zo. En uh, twee meter uh, breed. Ja, ik weet niet oh. precies hoe groot het is. Maar... Ja, wat zit er nog meer in het badkamertje? Ja, eigen badkamer, wc, douche. Oh, dat ziet er luxe uit, zeg. Ja, heel mooi. Jeetje, Mina zeg. Dat is een uitgebreide, ja, keurige douche met een douchegordijn. Toilet, ja, je hebt hier helemaal alles, alleen geen keuken. Hoe zit dat? Ja, dat wordt uh, gedeeld met negen andere personen. En uh, is genoeg ruimte om uh, te koken. En het zal wel gezellig zijn. Mm -hmm. dus, uh, ja. uh, we hebben ook een eigen restaurant, dat heet ook The Kitchen. Ja. Daar kan je voor minder dan een tientje ook zelf een uh, gezonde maaltijd krijgen. En, uh, ja. Ja, ze kunnen het zelf met elkaar organiseren. Wij maken het één keer per week schoon. Zorgen dat het altijd netjes blijft. En voor wie is de studentenhotel nou bedoeld? Nou, wat we Met name merken, uh, is dat het aanslaat bij eerstejaars uit Nederland... Die gebruiken het als een springplank ja. om de stad te leren kennen. Ja. En voor heel veel internationale studenten. Dus zolang je geen kamer hebt, kun je hier voor hoeveel geld eigenlijk wat huren? Vanaf 5,95 kan je hier een kamer huren, dat is inclusief alles. Ja. Ook inclusief fiets, water, elektriciteit, wifi, het gebruik van alle gezamenlijke voorzieningen. Ja. En uh, ja, je kan hier een, maximaal een jaar blijven. Oh, maximaal een jaar, en niet je hele studententijd kun je hier blijven zitten? Nee, in die zin zijn we echt een springplank. We willen hmm. dat, mensen, uh, uh, dat dit altijd beschikbaar is voor mensen die hier voor het eerst naartoe komen. En ja. we merken dat dat ook wel een hele goede energie uh, oplevert. Mensen Wat voor maken... energie? Nou, ze zijn allemaal heel nieuwsgierig. Ze maken vrienden hier, ze gaan met elkaar op reis. En dan na een jaar weten ze ook waar ze zelf verder uh, uh, willen gaan studeren. Dan welke wijk ze willen wonen, met wie ze willen wonen. Ja. Dus in die zin uh, is het echt een heel erg uh, sociaal platform. Zelf ook gestudeerd? Ja, op verschillende steden. Ik ben... Uh, elke, uh, van Madrid via Montreal naar Amerika. En elke keer weer hetzelfde probleem. Hoe vind je een goede kamer? Je krijgt een beetje een kleur. Ja, nou ik, word, ik ben nog steeds erg uh, uh, onder de indruk van uh, als studenten hier voor het eerst aankomen. Hoe ze het allemaal aanpakken. En ook natuurlijk hoe spannend het is voor de ouders. Als uh, mensen voor het eerst op kamers gaan. Dus ja, uh, ja het is mooi om mee te maken. Nou, ze komen wel een beetje in een gespreid wegje zo te zien. Hè? Uh, een gespreid wekkertje inderdaad dat er heel veel voor zich uh, geregeld is. Maar uiteindelijk is het voor, uh, voor hen het belangrijkste dat ze gewoon kunnen, direct kunnen beginnen met studeren. Dat ze zich kunnen constateren. De studiedruk is de afgelopen jaren zo toegenomen dat uh, heel veel studenten het echt niet kunnen riskeren... dat ze halverwege weer van een uh, onderhuur naar een ander onderhuur moeten overstappen. Ja. Dus in die zin zorgt het vooral voor uh, zekerheid en uh, stabiliteit gedurende het eerste jaar. Merel, je hoort het allemaal aan. Ja. Reactie? Het <laughs> klinkt allemaal goed en vertrouwd en uh, ik heb er ook zin in. Ja. Welke studie ga je doen? Cultureel erfgoed. Pader Merel, even korte reactie ook. Het is prima allemaal verzorgd en dat geeft ook haar de tijd om een feit wat meer definitief onderkomen te zoeken voor de komende studieperiode. Merel vliegt uit. Ja, dat nou, klopt. Merel vliegt uit. Heel letterlijk. Uh, wat ga je nu doen, Merel? Uh, nu ga ik uh, mijn spullen pakken en dan uh, naar school voor de eerste introductiedag. En wie weet waar je later terechtkomt? Ja. Misschien wel in een zo'n studentenhuis mm -hmm. waar het één grote klerenzooi is. <laughs> ik hoop en waar niet. de pannen <laughs> staan te rotten op een aanrecht. Nee, nee, ja. dank je. <laughs> Hoe moet je hey, boys. Ja, ook gestudeerd. Dag. Dag Merel. En haar vader. En de hotelmanager Frank Uffen. Oeh, daar is ze. oeh. oeh.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 Black Horse and the Cherry Tree. Daar begon het allemaal mee van Katie Tunstall uit Edinburgh in 2005. Toen, uh, dit nummer bracht haar grote doorbraak. Ik draai de galmknop even wat verder open. De Spiritus Sanctus, geschreven door Hildegard van Bingen. Deze Duitse vrouw leefde meer dan 900 jaar geleden. En vorig jaar werd ze door Paus Benedictus heilig verklaard. Op zeer jonge leeftijd al kreeg Hildegard van Bingen visioenen. Die zijn door haar beschreven en worden nu in het Nederlands vertaald... door klassicus en filosoof Mieke Kok. En zij zit hier. Goedemorgen, mevrouw Kok. Goedemorgen. Waar gaan die visioenen over van Hildegard? Um, het is een, een mystiek gebeuren... Het gaat over de situatie van de mens, waarin die is geplaatst. De keuze van de mens, maar dat in een heel kosmisch geheel gebracht. Maar wat zag ze dan vroeger? En uh, ze zag bijvoorbeeld uh, uh, nou, de duivel in haar visioenen. Ze zag heel vaak een goddelijk licht. Ze rook ook in haar visioenen, dat is heel wonderlijk. Ze rook, ze kon voelen, ze kon uh, al haar uh, lichamelijke gewaarwordingen ook beschrijven. En dat allemaal in een goddelijk licht. Bijvoorbeeld de zondeval van de mens. Ja. Hoe is het gekomen dat de mens schuldig is geworden, erfzonde, als het ware voelt? Um, Hebt maar... u enig idee welke beelden ze daarbij had of bij kreeg? Uh, nou, die zijn, er zijn wel miniaturen en waarschijnlijk zijn die op haar aanwijzingen ook uh, vervaardigd. En dat geeft ons een heel behoorlijk uh, nauwkeurig beeld. Zeker als je het vergelijkt met de teksten, dan blijkt er een grote correspondentie te staan tussen beeld en haar tekst. Want die visioenen heeft ze later in haar leven opgeschreven? Uh, ja, die heeft ze ja, toen was ze uh, 43, in haar 43ste levensjaar. En wanneer begon die visioenen dan? En uh, Die begon al toen ze heel jong wa was. Ze was vaak ziek en ook tijdens haar ziekte, weet je koortsachtig kreeg ze die visioenen. Wat is heel jong? En dan uh, ongeveer drie, zegt ze zelf. Vier Op drie jaar, jaar leefde ja, haar ja, al? Ja, al heel jong. Ja. Dus het moet een heel begaafd meisje ook al geweest zijn. En kon ze met die visioenen, met het verhaal erover terecht... bij haar ouders, bij haar vrienden, uh, bij familie? Nou, bij... Ja, ze was uh, eigenlijk vooral geschokt... Uh, door de inhoud en de diepte daarvan. En pas later uh, heeft ze het aan haar uh, vertrouwde omgeving... een uh, paar vertrouwelingen geuit... En een Volmar, die wordt ook wel als een beetje ingewijd in haar visioenen genoemd... met Volmar kon ze erover praten. En Volmar was? En Volmar was een kloosterling, een, een monnik in haar omgeving. Maar dat was dus al op latere leeftijd? En dat was op latere leeftijd. Want Hildegard komt op haar achter, heb ik gelezen, in een klooster ja. terecht... Was dat normaal in die tijd? Uh, voor meisjes van adellijke familie of kinderen van adellijke familie... was het uh, normaal als een soort gift aan God. Tegelijk was het ook heel uh, strategisch. Maar ging dan elk kind uit zo'n adellijke nee, familie uh, uit het klooster? Tien, vaak het tiende kind. Ja. Hè, een tiende was het dan, zoals het ook in de Bijbel staat. Als offer aan God. Maar ook, uh, dan had meteen zo'n familie een aandeel als het ware in het klooster. Dus het was ook wel heel handig af en toe... U zegt, het was een hele intelligente vrouw. Dus binnen dat klooster is ze verder opgeleid. Ik ja, ja, ja, ja, zeker. En dan hebben we het over het begin van de 12e eeuw. In een tijd waarin vooral mannen de scepter zwaaien in de katholieke kerk. Hoe werd er in haar omgeving gereageerd op haar visioenen? Um, door de abt van de Bodenberg, waar ze zat. Uh, niet helemaal, denk ik serieus. Dat is lang een tegenstander van haar, van haar geweest. Maar... Uh, zij had een, een absolute charisma. Ja. Zij kon ook duidelijk maken dat uh, dat geestelijk heel oprecht was. En ze correspondeerde met Bernardus van Clairvaux. En uh, die uh, ging uh, daarmee naar de aartsbisschop in Duitsland. En die ging daar weer mee naar de paus, Eugenius III. En die heeft ook echt verklaard dat men dat als door God ontvangen moet worden dat het zo moet worden beschouwd. Dus ze was populair in de hoogste rangen van de Ja, uh, ze kon doordringen ook via correspondentie in de hoogste kringen. Ja, ze ging overal strijdvaardig als ze er uh, achter stond op af. Ze staat nu bekend als de vrouw met de visioenen, destijds ook al. De vrouw met visioenen. Zouden we nu zeggen een vrouw met een hele creatieve fantasie? Uh, dat zou, vind ik heel moeilijk. Want je transponeert het naar deze tijd. En ja. we zijn absoluut anders uh, grootgebracht. Zij heeft heel ander materiaal uh, in haar omgeving gehad. En ze is heel anders. Uh, ze is ook ingemetseld geweest. Ingemetseld? Dus ingemetseld, ja. Dat betekent dat ze in een klein kluisje vast zat aan het klooster. Samen met iemand anders. En om zich vooral geestelijk uh, te verdiepen. Dus zij heeft ook een heel ander leven gehad. Je, je kunt het niet naar deze tijd bijna... Uh, terugbrengen. Komt uitwoord Kluizenaar vandaan? En daar uh, heeft zeker wel mee te maken. Ja. Was zij de eerste vrouw... die de visioenen opschreef? Um, nou, ik ken niet... Uh, ik, ik, ze is zeker een van de eerste. Ja, ja. Ik had een moeilijke... Uh, ja, een tegen. En hoe waren Anders. de teksten van haar... Hoe zijn die, want u bent bezig met uh, Ik vind, uh, omdat vertaling. ik eerst met haar liederen te maken heb gehad. En uh, toen ben ik getroffen door het samenhang tussen uh, woord, klank, beeld en betekenis. En ook drama, er gebeurt ook iets in die liederen. Het is als het ware een uh, opklinkend gebed. Waarin degene die bidt contact heeft met God. En uh, voor Hildegard dan. Maar ze zijn heel erg uh, dramatisch. En um, die uh, liederen um, ja, spreken mensen heel erg aan. Ze heeft een heel eigen stijl. En toen heb ik haar woorden leren ervaren. Haar Latijn ook, de kracht van haar Latijn. En zo ben ik gaan vertalen. Want ze heeft onder andere, ze heeft veel meer geschreven, maar een trilogie geschreven. Over die visioenen. Die, die ja, ja. Ja, ja. Ja. En die, daar, daar heeft u deel 1 van vertaald. Dat ligt ja. hier voor mij. En dat gaat over die visioenen dus. En dan, heeft het, dan gaat het over de woorden van het evangelie onder andere. En dan, dat zijn dus kennelijk allemaal die beelden die ze gezien heeft... over de dwaasheid en de weerbarstigheid van de mens. Ja, ja. En op het moment dat je het leest, dan moet je wel je gedachten erbij houden. Ja, ja zeker. Ik, Want het ik, is saai en ja. taai en soms is het in één keer spankelijk. Ja. Nou, dat vind ik niet. <laughs> ik vind het altijd fascinerend. Ja. Het ligt ook aan de lezer zelf. Op het eerste gezicht is het saai misschien. Maar als je je verdiept, dan blijkt er een enorme uh, wereld achter zitten. Verborgen betekeniskracht. En uh, degene die het lezen, ja, die moeten daar de tijd voor nemen. Is het lastig om aan teksten te vertalen? Uh, uh, eigenlijk niet. Maar als je die betekenis naar boven wil halen... Hè, dan, dan moet je het Latijn openbreken. Dan breek ik het gewoon open. En wat bedoelt u daarmee? En dan bedoel ik dat een woord een, bijvoorbeeld een uh, samenhang is van voorzetsel. Uh, elk deeltje van het woord, elke letter heeft bij haar betekenis. Dus ik ga ze woord helemaal uitdiepen. Um, en dat is etymologisch, maar ook grammaticaal, omdat men in die tijd het woord als iets heiligs beschouwde. Het was een onderdeel van de artes liberales... van een bepaalde scholastieke vorming. Ja. Yeah. Dus grammatica was heel belangrijk. En schreef ze dat zelf allemaal op of heeft ze hulp gehad? Um, zij heeft het opgetekend en Volmar heeft het geredigeerd. Die kloosterding waar we het al eerder over hadden. En hoe weet u dat uw interpretatie van haar teksten de juiste is? Ja, ik ben heel dankbaar voor deze vraag. Alsjeblieft. <laughs> ja, um, ik reconstrueer vanuit een uh, zeker uh, uh, uh, ingang vanuit een middeleeuwsdenken. Dus je probeert gewoon vanuit het middeleeuws denken, de metafysica, ook de uh, invloed vanuit Plato, dit in de juiste setting te brengen. Als ik een woord iedere keer in hetzelfde verband zie met een bepaalde betekenis, mag ik veronderstellen dat het voor haar die betekenis heeft. En het zijn vaak technische termen, dus die woorden komen iedere keer op dezelfde manier in een bepaalde situatie voor. En dan zijn het voor mij handvatten. En... Was zij een voorschrijvende vrouw in die tijd? Absoluut. Ja. Om, ook omdat ze de vrouw een heel eigen positie gaf. Meer dan gelijkwaardig aan de man af en toe. Want de vrouw was volgens haar meer in staat vanuit haar lichamelijkheid om het woord van God te ontvangen. En dat was voor een opsteker voor haar eigen kloosterzusters. Zoals kloosterzuster, ze is Abdes geworden. Ja. Ze gaf leiding, alhoewel ze altijd primus pares is, geloof ik, in een klooster. Hè? Op, op ja, moment. ja, maar ik denk dat ze wel sterke leiding gaf. De, ja, want dat leeft ja. u terug natuurlijk. Ja, ja. Ja. Had ze iets met mannen? Uh, ja, Volma was een hele goede ja, maar vriend dan, van haar. Dat is de, de, de, de, kloosterling, ja, de kloosterling ook. En uh, uh, ze vond de mannen soms briezende leeuwen. Hè? Veel energie, maar dan op een kort moment. Terwijl de vrouw meer uh, de draagkracht heeft... En de, Kracht om dingen te ontwikkelen. Heeft ze dat soort dingen ook opgeschreven? Ja, dat dus? heeft ze ook. Ze kan af en toe flink uitvaren tegen mannen. Maar tegelijk ook, mannen, Christus was voor haar heel erg belangrijk. Christus is mens geworden. Christus is natuurlijk ook een man. Maar ja. gaat het dan ook over wat wij dagen seks zouden noemen? Um, dan gaat het uh, over seksualiteit en uh, lichamelijkheid. En dan noemt ze Viriditas, dus de innerlijke groeikracht. Die de mens bezit en die zich uit in seksualiteit. Vorig jaar is Hildegard van Bingen heilig verklaard door Paus Benedictus. Haar feestdag wordt gevierd op 17 september. Gaat u iets bijzonders doen op die dag? Uh, nee. Nou, 14 september heb ik een bijeenkomst in Leuven. van de Stichting Hildegard van Bingen. En dan uh, ja, ben ik wel even stil. Maar uh, uh, ze betekent iets voor mij absoluut. Maar ik ga er niet op een altaartje zetten. Hartelijk dank. Bedoelt. Hartelijk dank voor dit gesprek. Mieke Kok, over haar fascinatie voor het werk van Hildegard van Bingen Of Bingen, want ze is een Duitse. Veel dank. Het is half twaalf geweest. Hier is Jan van de Putten met het NOS Journaal. Het is Radio 1. De onderwijsraad wil dat besturen van slechte scholen die dichtgaan... niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen. Als verwacht wordt dat ook de nieuwe school slecht is... moeten er wettelijke maatregelen zijn om die plannen tegen te houden... De gemeente Amsterdam had de Onderwijsraad om advies gevraagd... na een conflict over het Islamitisch College Amsterdam... dat de deuren moest sluiten. De ondernemers in de industrie waren ook deze maand... weer iets minder somber dan een maand eerder. Het was de vierde maand op rij dat de stemming van de producenten verbeterde. Meldt het Centraal Bureau voor de statistiek. Ondernemers waren vooral minder somber over hun voorraden... en de verwachte productie voor de komende maanden. En tien Nederlandse componisten hebben plannen voor een nieuwe muziekrechtenorganisatie. Ze zijn ontevreden over de bestaande organisatie Buma Stemra. Die zorgt ervoor dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers worden betaald... wanneer hun muziek ergens wordt gedraaid, bijvoorbeeld op de radio. Volgens de tien componisten worden hun belangen nu niet goed behartigd. En dat zijn de hoofdpunten. John Sohoka zit in Den Haag bij de ANWB en kijkt naar hoeveel John. Nou, er staat één file en die staat op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk tussen Noorloos en Lexmonte 3 kilometer. Bij Lexmont is daardoor de linkerrijstok afgesloten. Dit is de Hitzpunt FM met Felix Murders. Zometeen zweden herdenkt voor het eerste oorlogsheld Raoul Wallenberg. Ik hoor muziek. Jeff Barry en Ellie Greenwich. En die hebben heel wat uh, hits op hun naam staan. Phil Spector is er ook aan toegevoegd, want die deed ook mee. En het werd origineel uitgevoerd door Ronettes in 1966. En uh, de Ronettes gaven de aanleiding om voor, de, voor de, beach, de, de Beach Boys ervoor te zorgen... dat dit nummer in 1969 door hen opnieuw op de plaat werd gezet en uitgebracht. De Gids.fm Zweden gedenkt Raoul Wallenberg vandaag. Raoul Wallenberg ja, de man die zo'n 20.000 Hongaarse joden heeft gered in de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam zit Gerard Alders, hij is historicus en Scandinavist. Goedemorgen meneer Alders. Goedemorgen. Wat was eigenlijk de rol om daar eens mee te beginnen van Zweden in de Tweede Wereldoorlog? Uh, Zweden was neutraal in de Tweede Wereldoorlog... maar heeft eigenlijk alles gedaan wat uh, voor neutrale landen geldt. Of namelijk niet gedaan. Dus ze hebben zich niet afzijde gehouden. Ze hebben gewoon uh, gedaan wat het best uh, uitkwam. Wie het meest betaalde, die kon hun uh, handel krijgen. En dat was uh, ja, op, in feite ook niks mis mee, want neutraal is natuurlijk neutraal. Alleen, ze hebben dus ook, ook wel wat clandestine, clandestine dingen gedaan... en dat kan natuurlijk niet. En deze Raal Wallenberg heeft, zoals ik zei, 20.000 Hongaarse Joden gered. Dat is een enorm aantal. Wat had hij daar te zoeken in Hongarije? Nou, hij is er eigenlijk naartoe gestuurd door, het, door de Zweden zelf... door het ministerie van Buitenlandse Zaken... om uh, mensen naar Zweden te halen. Dus Zweden, en, maar ook uh, mensen die belangrijk waren voor de Zweedse industrie... die daar werkten. En dat was zijn hoofdopdracht. Uh, Daarnaast had hij, een, had hij de opdracht van... Uh, uh, uh, president uh, Roosevelt destijds... om zich ook in te spannen voor uh, de Joden die er waren in, uh, in Budapest. Want die stonden op het punt te worden gedeporteerd naar de, naar de kampen. En hoe konden die mensen dan redden? Hoe deed hij dat? Uh, hij gaf ze een, uh, een tijdelijke pas. Uh, die pas die maakte de Joden tijdelijk uh, Zweeds, uh, dus neutraal... en konden ze niet uh, gearresteerd worden. Dat was de bedoeling. En hij was bekend met het lot dat de Joden te wachten stond. Ja, Zweden was het eerste land ongeveer waar deze berichten doordruppelden al vrij vroeg uh, in 1942. In dus uh, dat, was, uh, dat was algemeen bekend, althans in die kringen. Uit wat voor familie kwam die? Hij kwam uit uh, ja, eigenlijk uit een topfamilie uh, in Zweden. De, de familie Wallenberg die had zo'n beetje... nou ja, pakweg driekwart van de Zweedse industrie... en de bankwereld in, uh, in handen. Maar Raoul zelf uh, hoorde daar niet bij. Het, uh, die bankiers waarover het hier uh, eigenlijk gaat... Marcus en Jacob Wallenberg, dat waren zijn neven. Hij zelf was opgeleid als uh, architect. En was niet erg... Uh, werd altijd verteld geïnteresseerd in het bedrijfsleven... maar dat bleek bij nader inzien toch wel uh, mee te vallen. En die andere uh, Wallenbergs die u noemt, Marcus en Jacob, wat waren dat voor, uh, voor figuren? Nou, die hebben zich uh, ontzettend ingespannen om de Duitsers uh, tijdens de oorlog te bevoorraden. Tegen, ook tegen de afspraken in die er gemaakt waren met de geallieerden. Bovendien hebben ze een vrij groot aantal uh, Duitse bedrijven in Amerika... die natuurlijk omdat het oorlog was, zouden worden geconfiskeerd, in beslag genomen. Die hebben ze dus op een naam laten zetten. Zodat ze voor het oog van de wereld niet langer uh, Duits waren, maar Zweeds. En dus niet confiskeerbaar. Dus dat hield in dat de Duitsers gewoon eigenaar bleven. En op die manier eigenlijk aan beide kanten van het front uh, uh, hun geld konden verdienen. Ze hebben gecollaboreerd met de Duitsers, kun je zeggen? Uh, ja, en dat, dat kun je ze ook verwijten, want dat is tegen de, tegen de regels in, de internationale. En alle regels die daarvoor uh, gelden. Schamen de Zweden zich hiervoor, voor dit gedrag? Nou, dat is altijd behoorlijk uh, weggestoken. Maar uh, ja, goddank hebben ze dan een Raoul Wallenberg... waarmee ze dus na de oorlog uh, fantastisch mee voor de dag konden komen. Maar uh, Kees Wiebers en ik die hebben daar in 1989 een boek uh, geschreven... over de familie Wallenberg en hun betrokkenheid... bij de Duitse oorlogsindustrie. En dat werd echt een, uh, een, uh, ja, een gigantische opwinding in het land. Het was... gaf veel reuring in Zweden en, en... Ja. kreeg hij veel verwijten? Uh, ja, en allemaal heel erg uh, negatief, uh, kan, ik eigenlijk, ja, kan ik wel stellen. Dat, uh, dat, was, ja, dat doe je niet uh, over de helden van Zweden. Die haal je niet van een voetstuk. Uh, Die laat je daar gewoon staan, ongeacht wat ze gedaan hebben. En heeft u de afgelopen jaren toch langzamerhand gelijk gekregen van de Zweden, of toch niet? Uh, nou ja... Voor een deel wel, maar ook de broer van Raoul Wallenberg, Guy van Dardel, dat is zijn halfbroer, vandaar die andere naam. Die was het eigenlijk helemaal met, uh, met mij eens en met mijn visie op het geheel. En daar kwam hij ook uh, rond voor uit. En dat werd ook hem niet in dank afgenomen. Heeft Raoul Wallenberg iets van zijn heldenstatus meegekregen? Zijn heldenstatus in Zweden? Uh, hij zelf denk ik niet. Hij is gearresteerd door de, door de Russen. Mereen overgebracht naar, uh, naar Moskou. En is hoogstwaarschijnlijk 1947 uh, vermoord. Een kogel en daarna gecremeerd, zodat je dus geen sporen uh, meer uh, vinden kunt. Maar ik denk ook dat zijn arrestatie te maken had... met, uh, met het optreden van zijn oom uh, tijdens dus die oorlog. De Russen, dus Moskou, die wist dat... Die hebben waarschijnlijk graag wat meer willen weten, wat meer over de achtergronden. Bovendien de Koude Oorlog was uitgebroken. Ze wilden uh, van allerlei materialen uit Zweden wat, waarop handelsembargo's uh, zaten. En ja, net zoals ze dus met de Duitsers deden tijdens de Tweede Wereldoorlog... deden ze dat met de Russen in de Koude Oorlog. Ze werden dus gewoon voorzien. Uh, althans, dat was de bedoeling. Maar de Wallenbergers hebben toen ingegrepen. En die hebben ervoor gezorgd dat een enorme lening aan, de, aan, de, aan Moskou niet, uh, niet doorging. En mijn indruk is een beetje dat ze Raoul dus als een soort van stok... achter de deur hebben vastgehouden om de ooms te pressen... tot uh, bepaalde beslissingen te komen. Maar die hebben zich nooit laten overtuigen. Die hebben hem in feite ook gewoon uh, laten vallen. U zei het zelf al, hij is hoogstwaarschijnlijk vermoord daar... Ja. In Rusland. Er is veel onduidelijkheid over hoe die aan zijn eind is gekomen. En volgens sommigen leeft hij dan ook nog. Wat vindt u van die veronderstelling? Nou ja, net wat ik vind als je dus Elvis nog wel eens voorbij ziet uh, trekken. Die is ook al lang dood, zoals iedereen weet. Maar ook die wordt nog steeds gesignaleerd. Dus ik geloof het gewoon, uh, ik geloof het gewoon niet. De bewijzen die ervoor zijn, die zijn eigenlijk ook uh, flenterdun. Maar er zijn ook geen bewijzen van het tegendeel. Nou, maar wel heel heel sterke aanwijzingen. Zijn, zijn pas is teruggevonden, persoonlijke bezittingen zijn teruggevonden. En ja, ik denk dat hij dat hij is. Ja, gewoon doodgeschoten omdat hij op een bepaald moment uh, geen uh, belang meer voor, uh, van belang voor de Russen was. En uh, bovendien ging het niet aan om hem nog vrij te laten naar wat hem was uh, aangedaan. Dus dit was vanuit Moskou gezien denk ik de beste oplossing om hem uh, te laten verdwijnen. Vindt u Raoul Wallenberg ook een held of heeft hij ook nog slechte kanten? Nou ja, zoals iedereen, denk ik, maar ik kan wel het een en ander opnoemen. Maar ik, ik vind wat hij daar gedaan heeft, dat, uh, dat staat gewoon. Hij heeft. Hij ja, U zei 20.000, maar er zijn ook andere getallen die oplopen tot de 100.000. Wat precies klopt, dat weet ik niet. Maar uh, nou, iedere, iedere Jood die, die hij heeft gered in die periode, dat hij daar was... dat is natuurlijk een, een daad op zich en die staat. En daarvoor moet hij ook uh, alle credits krijgen, vind ik. Nou wordt hij vandaag voor het eerst herdacht in Zweden. Is dat niet wat laat? Uh, ja, ik snap ook niet zo goed die, uh, die herdenking van vandaag. Want hij is in, acht, in 1912 is hij uh, geboren, dus je, je zou zoiets eigenlijk vorig jaar hebben verwacht. Er is trouwens altijd wel erg veel uh, aandacht voor uh, Raoul Wallenberg geweest door de jaren heen. Maar dat was ook natuurlijk uh, puur eigenbelang van Zweden, omdat ze eigenlijk niks hadden vanwege die oorlog, om trots op te zijn. Maar gelukkig is daar dan Raoul Wallenberg, dus hij is regelmatig naar voren geschoven. Er zijn symposia geweest, conferenties onderzoeken, noem maar op. Dus ja, hij, hij is absoluut niet vergeten, daar dus niet. Er is veel meer te vertellen over Raoul Wallenberg en zeker over het imperium dat de Wallenbergs hadden in, in Zweden. Maar voor dit moment wil ik u graag bedanken, Gerard Aalders. Hij is oorlogsonderzoeker en Scandinavist.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 Zingen vol overgave. Ze zijn nog niet klaar, maar ik praat er tussendoor. Apologize, uh, verontschuldig mij. One Republic en dat begon met deze hit in 2007 al aardig op rolletjes te lopen. Met. De Fm. Op rolletjes lopen. Vetrolletjes op buik of bovenbenen verwijderen. Dat hoeft niet langer via liposuctie. Het kan namelijk pijnloos en wel via een techniek die Kyolo heet, ook wel cool-sculpting genoemd. En deze methode wordt steeds vaker aangeboden, ook in Nederland. Cool is hot, zou je kunnen zeggen, maar werkt het ook. Bij me zitten plastisch chirurg en medisch directeur Michel Kromheken van Bergman Clinics en Carolien van der Sluis, eigenaar van Bodyline Aesthetics. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van der Sluis, u was een jaar of vier geleden... de eerste die met deze methode aan de slag ging. Hoe werkt dat? Uh, cryolipolyse, dat is uh, eigenlijk een uh, methode... Uh, waarbij vetcellen uh, dusdanig onderkoeld worden, dat ze beschadigd raken in het lichaam en uh, gaan afsterven. En er, ja, er ontstaat een apoptoseproces. Wat voor proces. Uh, en dat is een, een proces waarbij dus vetcellen uh, langzaam afsterven en worden afgevoerd uh, door het lichaam. Dus je krijgt een behandeling, je komt bij binnen en dan. dan... Maar gaat u die vetsel op de een of andere manier, gaat u die koelen? Hoe doet u dat? Dat gebeurt eigenlijk onder vacuüm. Dus een applicator zuigt het weefsel op. Gewoon aan de buitenkant, dus het is non-invasief. Dus en, er gaat uh, geen slangetje in je buik in? Nee, nee, dat is juist een van dat de moet voordelen. voordelen. Die vetrollen worden als het ware bij elkaar gepakt. Ja, ja opgezogen en vacuüm, want het is wel de bedoeling dat er dus een vacuüm ontstaat. Dus die worden afgekeld alleen... en die worden ja. vacuüm gezogen. Ja omdat je alleen dan tot diepte... Moet je heel wat vet hebben natuurlijk, wil je dat weg kunnen werken. Nee, dat, dat is juist het, het mooie van deze methode. Of eigenlijk het doel van deze methode is niet... dat er enorme hoeveelheden vetweefsel worden weggehaald. Maar ja, het gaat om plaatselijke vetophopingen. En die, die vetweefsels, die worden dan onder vacuüm uh, gebracht, die worden gekoeld... En, Verdwijnt die dan langzamerhand de sneeuw voor de zon? Hoe lang duurt dat? Ja, dan moet je denken aan ongeveer zes weken. Dat het proces, dus het proces startte eigenlijk al vanaf het begin. Uh, want dat immuunsysteem gaat meteen aan de slag. En na zes weken ga je het resultaat zien van de behandeling. En dan heb je een flubberend vetrolletje. Een uh, flubberend vetrolletje? Huid, een huidrolletje, ja. Ja. ja. Mevrouw van der Sluis, hoeveel cliënten heeft u tot nu toe behandeld? Nou, ik denk dat we toch rond de uh, 200 cliënten behandeld hebben. En die vetrolletjes bij hen zijn niet teruggekomen? Maar wereldwijd uh, moet je denken aan uh, ja, duizenden mensen. Er zijn inmiddels alleen al van uh, uh, Sculpting, dus Celtic... Uh, uh, 500.000 applicaties verricht. En de vetrollen komen niet terug? Um... Je kunt niet stellen dat het een behandeling is. Kijk, het is zo dat vetcellen... Je hebt een, een beperkt aantal vetcellen. Maar ik wil alleen weten, komen ze terug of niet? Um, nee. Nee, dat de vetcellen die verwijderd worden. Maar het verhaal is toch wel iets, iets uh, Maar misschien komen we daarop in de discussie. Ja, want dat is de ja, bedoeling ja, uiteindelijk. Want meneer is, Kromheker zit hier ook te wachten. Ja. En die vindt deze methode maar helemaal niks. Waarom niet? Nou, helemaal niks. Er is eigenlijk nog veel te weinig over bekend over deze methode. Uh, we, we weten, de bedoeling is dat het uh, kou is wat je aanbrengt. En dat uh, vetszellen daardoor in een ontstekingsreactie eigenlijk het uh, loodje leggen. Maar veel meer weten we niet. We weten dat het veilig is. Maar eigenlijk weten we niet wat het bij patiënten doet. Korte termijn is het bekend. Uh, als je naar de wetenschappelijke publicaties kijkt... waarvan er niet zo heel veel zijn... dan zie je dat ongeveer uh, nou, de meeste uh, rapporteren over een uh, follow-up. Dus een termijn na de behandeling van drie, vier maanden. Dus we weten op lange termijn überhaupt niet wat er gebeurt. Er is echt helemaal niet zo over bekend. Dus als de vraag van komt het vet weer terug... kunnen we op dit moment helemaal geen antwoord geven. Ja, in ieder is... geval drie, vier maanden. Dan, dan, ja. dan, dan komt het kennelijk weer nou, een de, beetje terug. Daar wil niet? ik toch wel iets over zeggen. Ja? Dat is niet waar... Dat want, is niet nee, want wij doen de behandeling uh, nu vanaf 2009. En um, we krijgen mensen terug, van van dus die in 2009 zijn behandeld... die zich nu laten behandelen op andere lichaamsdelen... omdat ze zo blij zijn met het resultaat dat is gebleven. Dus kennelijk wordt het niet herhaald behandeld, zou ik maar zo zeggen. Nou kijk, weet je, Zo gaat het altijd met de introductie van de uh, nieuwe behandelmethoden... die een uh, ja, beetje de heilige graal proberen te zijn. Hè? Dus, dus goedkoop, makkelijk, uh, uh, korte hersteltijd en een goed resultaat. In het begin is, het altijd, uh, is iedereen altijd heel enthousiast. En uiteindelijk is dus de afgelopen twintig jaar wel begrepen, uh, be, of, uh, bekend geworden... met alle apparaten die geïntroduceerd zijn. Op lange termijn heeft het eigenlijk weinig tot geen effect. Ja, maar dat is... weten we dus nog niet. Dat weten nou, we ook dat, nog niet. Nee, dat, nee, dat is wat dat, ik dat, dus dat niet weet, tegenspreek. Dat, ja. ja, dat weten we niet. Maar het is natuurlijk ja, op zijn minst niet heel erg wetenschappelijk... dat je aan... Uh, zegt van nou goed mensen komen terug om zich op een andere plek te laten behandelen dat, heb, dat hebben we veel vaker meegemaakt we zijn bij Bergman hebben we dit een paar jaar geleden hebben we dit ook geprobeerd en wij waren dit, hele, ditzelfde. waren we niet enthousiast over en bij Waarom willen we niet dan nou bij Bergman willen we eigenlijk alleen behandelingen toepassen die bewezen veilig en effectief zijn maar weet, dit is veilig dit dus is u, veilig. dit is toch veilig ja. zegt u het lijkt veilig maar het is niet bewezen effectief jawel en het, absoluut en is het, het werkt bewezen ook nog op effectief een, op een andere manier want we weten niet precies hoe het werkt maar het gaat in een vacuüm dus de vraag is even uh, ja, uh, Vesey had het er zelf al over. Richt het schade aan, hè, dat vacuüm knelt dat af, uh, verstoort dat de bloedvoorziening. Wat is eigenlijk precies het principe wat er bij dat vet gebeurt? Dat vacuum is echt indrukwekkend als je dat ziet. En je kan uh, je voorstellen dat er een beschadiging ontstaat... waarop het effect gebaseerd is. Maar dus weet dat... u wat ik indrukwekkend vind? Een liposuctie, dat is nogal niet raggen. En dat, want dat doet u, he, meneer dat, Komheke. Dat vind, ja. ik, dat vind ik persoonlijk veel indrukwekkender, want... Ik heb wel eens mensen bij mij in de kliniek gehad... die echt beschadigd zijn van een liposuctie. En dan vind ik uh, een vacuüm, uh, waarvan inmiddels... dus men heeft in 2008 is men begonnen met het wetenschappelijk onderzoek. Want er zijn wel degelijk... Weet, ik heb hier een heel okay, pakket maar, met ja, wetenschappelijke onderzoek. Er zijn maar geen lange termijn studies. Dus over de veiligheid is heel wat bekend. Maar over de veiligheid van liposuctie... Daar is ook heel wat over bekend. Heel en er zorg, zijn ook heel veel mensen beschadigd mits, mits geraakt zorgvuldig daardoor. uitgevoerd is liposuctie ja, krankzinnig veilig. Dit is ook zorgvuldig. En volstrekt effectief op lange termijn. Dus dat weten we van liposuctie. Ja, ja, dit mooi is ook, een mooi ik vind, term, krankzinnig ja, veilig. Ja. ja, maar ik vind um, eigenlijk, u zegt op lange termijn. We hebben nu inmiddels, vanaf 2009 hebben we uh, zelf ervaring hiermee... Hoe lang? We hebben dus inmiddels vier jaar ervaring daarmee, vijf jaar zelfs bijna. Um, hoe lang moet dan de lange termijn? Iemand die tien jaar moet wachten voordat hij eindelijk zich kan laten behandelen, die zegt, nou, dank u wel, uh, ik ben onderhand te oud en versleten. Ja, maar ja maar Hoe lang is de lange termijn in de medische ja? de wereld? Maar goed, maar kijk, wij, wij, wij bekijken dit natuurlijk medisch-wetenschappelijk. En je moet natuurlijk niet een behandeling starten bij mensen waarvan je niet weet wat het op lange termijn doet. We hebben ons daar heel ja, vaak mee in vingers maar is die lange termijn? Dat is net wat ik aan u dan vraag. Moet je, dan he? moet je het in de onderzo onderzoek jaar. stoppen. En zelfs de, de consultants van Celtic hebben nog geen publicaties laten zien waarop lange termijn... U heeft het over Celtic en heeft u het ook over bedacht. Ja, ja nou, dat dus is de bedenker of de, de, ja. de, de, de fabrikant van dit apparaat. Dus, uh, en het zou ja. ooit bedacht zijn door uh, Harvard uh, dokters. Nou, het zou zo doctors, ooit bedacht zijn. Ja, daar, nee, nee, nee, daar, dat wordt niet geclaimd. Massachusetts Ja, wel, wordt, wordt, ja Massachusetts. Nou, dat is dat Harvard, is, dat is Boston. Ja, en maar, alleen diezelfde dokters hebben hier nooit wat over gepubliceerd. Hebben alleen. Een gezegd een theorie over hoe het principe werkt, maar nooit hoe het bij patiënten Mevrouw van der Sluis u heeft een cliënt meegenomen, meneer Schouten. En die ja. zit hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Schouten, wat zijn uw ervaringen met dat cool sculpting? Nou, ik heb het een jaar geleden heb ik het gedaan. En uh, ik heb inderdaad één zonne gehad op mijn buik. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel tevreden over ben. Uh, het, het was uh, de behandeling zelf uh, is sowieso pijnloos. Het enige. Uh, het gevoel wat ik daarna had, is dat je wat uh, een soort spierpijn had op je buik. Ja. Maar geen en schadelijke gevolgen Geen schadelijke had? gevolgen, nee. Ook, ook geen littekens op nee, de buik? Nee, helemaal niets. Totaal nee, niks? Totaal niets. Zijn de vetrollen teruggekomen nee, inmiddels? Nee. Ook niet? Nee. Heeft u een dieet moeten volgen? Ik heb geen dieet meer hoeven volgen, maar ik, ik let wel op mijn voeding. Dat sowieso. Heeft u extra moeten sporten? Dat doe ik altijd. Dat, dat sowieso. Ja, ja. En de huid, is er ook niks op te zien? Nee, helemaal niets. Nee, totaal niets. Klinkt overtuigend meneer Krolmenker. Ja, nou, dat het veilig is. dat is op zich, denk ik... Euh, nou, dat is niet te, discu te discussiëren. Waar het om gaat is of het ook effect heeft voor lange termijn. Kijk, en... Uh, uiteindelijk zijn er altijd... Maar je ziet het ook als je de geschiedenis bekijkt... dan zie je dat er altijd een aantal mensen baat bij op een of andere manier. Ja, of dat nou uh, psychologie is, of dat het daadwerkelijk is. Maar nou, neem daadwerkelijk, niet kwalijk 500.000 applicaties nemen niet ja, kwalijk. maar dit hebben we vaker meegemaakt. En er is verder helemaal niets wetenschappelijk over bekend. Niets gepubliceerd. Geen goede onderzoeken die laten zien dat dit klopt. Ja, en je kan wel één of twee patiënten uit je praktijk tillen... die heel tevreden zijn en een verhaal laten doen. Oh, ik maar kan, kan er een niet... legioen mee brengen, maar ik had de tijd... Niet. Nee. Nee, nee, ja, nee, maar, maar, maar nou, zo gaat het altijd. Degenen die het commercieel exploiteren, die, ja, die zijn toch heel erg nou, dwingend. commercieel. Er ik bedoel, de Bergman-kliniek erg... is ook commercieel. Ja, maar We zijn wij, toch wij, allemaal de, commercieel bezig. Wij hebben bezig. Erom, Ja, toch wel zorgvuldig afgewogen en vanaf de ja. Anders hadden wij ook tien van deze apparaten staan. Mevrouw, meneer, ik ben benieuwd naar de prijzen. Meneer Kromheke, wat kost bij u een liposuctiebehandeling? ja dat hangt vanaf wat je doet, maar dat geldt vanaf ongeveer 1600 euro. En dat cool sculpting? bij u, mevrouw uh, Van der Sluis? Twee applicaties voor 975 euro. Plastisch Michel Komheken en schoonheidsdeskundige Carolien van der Sluis... in een debat over het fenomeen cool sculpting, Een kennelijk omstreden methode om pijnloos vetrollen te verwijderen. Ook meneer Schouten, heel hartelijk dank. De televisie van vanavond brengt veel justitie en politie. Opsprong verzocht om half negen op Nederland 1... Undercover USA met een reportage over de Amerikaanse onderwereld. Te zien is hoe criminele bendes te werk gaan om 9 uur op National Geographic. En de rijdende rechter om 10 voor half elf. reken ik daar ook maar toe op Nederland 1. Kijkt u er wel eens naar, allebei? Ja, ja, ja? ja. u ook? Ik werk. U, ook s'avonds <laughs> nog? Ja. En veel schuldhulpverlening bij RTL 4. Eerst helpt Martijn Crabé mensen waarvan het huis geveld dreigt te worden... ...wegens schulden om half negen. En dan uh, zet John Williams, de maandelijkse uitgave... om een rijtje van gezinnen met financiële problemen, om half tien. En verder is er de reportageserie World of Janks, En daarin volgt maker Andrew Jenks... acht dagen lang wildvreemde, maar inspirerende jonge mensen. Liedzangers, pokeraars of cheerleaders, maar ook daklozen. En vanavond Vivi Brown. Dat is een opkomende Britse muzikant... die het probeert te maken in de Verenigde Staten. The World of Janks om tien voor twee vannacht op Nederland 3. U kunt ons volgen op de site gids.fm of op Twitter. En meediscussiëren kunt u op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender, Guilaine Plag, zij presenteert dan lunch. Surf naar gids.fm. Ga tot morgen. Dat is weer romantiek. Dat is weer zo'n relikt uit het verleden en dat maakt ook een beetje romantisch. Welkom.